Herman Vriend met het NOS Journaal. In het Brabantse schijnen menselijke resten te zijn gevonden bij de Zuid-Willemsvaart. Vissers vonden vanochtend aan de waterkant iets wat veel lijkt op een deel van een ruggenwervel. Donderdag werden in dezelfde omgeving ook lichaamsdelen gevonden, waaronder een deel van een been. Gisteren hebben de politie en de Rijkswaterstaat in het water verder gezocht, maar toen werd niets gevonden.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 Pita de Vries met het Parkinson Café Haarlem over salsalessen. Ja, en Hiska Brouwer komt uh, als afsluiter bij, uh, voor, over het uh, Piet Vermillen Museum in Driehuis. En dan beginnen we nu met uh, Leo Miezebeek en Klaas Koper. Good old Klaas Koper, good old Leo Miezebeek. Nou, uh, Leo zo en zo zit hier heel vaak omdat je dus heel veel vrijwilligersfuncties uh, hebt. En in dit geval kom jij praten over de Olympiastour en vooral over de, zeg maar het randgebeuren, de extra activiteiten. Ja, goedemorgen ja. Dus welkom uh, Leo, welkom uh, Klaas Dank, Dankjewel uh, Klaas, mis je het uh, dorpsomroep schap nog? Nee, eigenlijk helemaal niet Nee Het is, het is misschien, heel vervelend, het is misschien vervelend te horen, <laughs> maar eigenlijk helemaal niet Maar dat komt, ik heb er al een jaar lang naartoe geleefd natuurlijk hey, Ik heb in 2010 afscheid genomen, maar dat had ik in 2009 al aangekondigd Dus je leeft er naartoe en ik heb er een schitterende tijd in gehad, maar ik mis het niet Nee nou, en wij, nu, en Leo had me wel bezig. En ik moet ja. zeggen, want uh, bij heel veel vrijwilligersactiviteiten komen we toch elke keer Klaas weer tegen. Ja, daarom. Ik heb He altijd en In uh, ja. allerlei hoedanigheden. Ja. ja, het is leuk te doen. Ik kan nu de aandacht aan wat aan anders besteden. Ja, en maar, ook weer wat meer fietsen. Ja, want jij fietst veel? Redelijk. Uh, we hebben binnenkort de uh, ja. Olympia Tour in, uh, in Nederland. En die start ja, ja, in, uh, in Zandvoort is volgens mij nog nooit eerder gebeurd.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 Verspijkstraat, Zeestraat zee, zee naar beneden, Halterstraat in. Bij Nuff rechtshoek om, achter Nuf nog een keer rechtshoek kom. En dan links de Prinshofstraat in, als ik het goed zeg. Heuveltje naar boven toe, linksaf de Engelbestraat. Goed hè, En einde bij het casino. Maar helemaal goed. Helemaal goed. Ja. En dat is, dat is de donderdag, hè? Nee, dat is de maandag. Oh, de maandag, oké. Okay. Ja, dus heel, heel grof, ongeveer bij de rotonde, ongeveer start, dan naar het NH-hotel en dan zo ja. terug. En dan ga je ongeveer bij de rotonde, casino, Casino is, daar, finish. Dat is ja. de finish van de van de. Dat boven. is een beetje grof. Ja. Uh, en dat is dus die maandag uh, 14 mei, 14 dus mei, de ja. ja, precies. Dus het is leuk voor alle Zandvoorters om de, ja, te dorp, kijken. En midden door Dorp, het ja. centrum van Dorp, de Halve halte Pietje, Pieter in pakken ze mee. Ja. En dan de, de start op dinsdag 15 mei. Ja, dat is de start van dinsdag. De eerste etappe.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 Zo, ja, Ja, Kijk, het dorp wordt natuurlijk zo links ja. en rechts okay. afgesloten en daar is wel wat uh, tegenstand. Maar je had ook heel veel volk natuurlijk naar Zandvoort. Dat... Ja, ja, daarom ja. Is... Kijk, ze fietsen hard hè. Kijk, ze fietsen hè? Ja. en ze ja. fietsen weg. Kijk, natuurlijk die proloog, is een yeah. rondje, maar dat is ook op een gegeven moment afgelopen. En dan blijven al die mensen natuurlijk in ons dorp. Nou, dat hopen we En die gaan op alle terrassen, die gaan lekker shoppen. Daarom proberen we ook wat er omheen te organiseren en wat leuke dingen te doen. En daarom beginnen we zondag al met de promotieactiviteit in Halterstraat. Oh, nu op de rokjesdag. En komen we zondag nee, nee. nee, op 13 mei. Oh, de, de, de zondag mei. ervoor. Oké, okay, dan begin je al. Nee, dan de je maakt er een Dan hebben nog helemaal andere prioriteiten. Hij <laughs> he? <laughs> Heeft Klaas geen tijd, heeft tijd, tijd om andere geen dingen te tijd doen? tijd te organiseren.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 bezig met de Rabobank om, uh, om de proloog en de, de, promotie, de, de te promotie te maken omtrent uh, de, de Olympia's ja, s S'avonds om 10 uur hebben we groot vuurwerk op de, op de boulevard, op de hoogte uh, op van het casino. Van casino. Ja. En dan is het uh, dan is dat een soort aftrap van, uh, van de Olympia's ja. ja. Dan uh, zal de wethouder een woordje aanbesteden en dan vervolgens gaan we naar de maandag. Ja, ja en ik, en dan... uh, ik zie er ook nog een Sand for the Life uh, om, uh, op zondag, ja. om 4 uur. Dat is ontzettend leuk. Ja. En op uh, zaterdag nog een hoge hak ja. om drie uur. Juist. Word, ja. Worden daar nu mannen voor uitgesloten? Of uh, wat ik de, de vorige keer... Ik... Euh, dat weet ik niet. vorige ja. keer nou, had, een, had een man gewonnen ja. <laughs> die gewoon atleet was en uh, die ja, had veel ja. zin in die 500 euro. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik weet het eigenlijk ja. niet Moosin... of het nu alleen voor vrouwen is. Ik zou het nee. wel leuker vinden. Ja. Ja. Het zou wel eerlijker zijn denk ik. Het klopt ook wel een beetje met het uh, rokjesdag Ja.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 Geen racefietsen en zo. Oh, gewoon. Fietsen met dikke banden zoals wij dat doen. Gewoon, gewoon normaal ja, fietsen. normale dus, fietsen. Dus, dus uh, geen, uh, niet van die heel snelle racefietsjes. Nee. Maar gewone fietsen. Ja, van van uh, wel of niet bij zijwieltjes. Voor sommigen misschien. Zijwieltjes. <laughs> ja, en zondag hebben we ook nog de ja. E-Sekwee demonstratie. Hè? ja dat is dat is, dat, is, dat is rond de behind the beach rent uh, ja. bike rentals verzorgd hier, dus zeker we kennen melel jullie ja. hebben net geholpen dat 12 mei rokjesdag is rokjesdag is morgen ja maar dat hebben we ook hadden dat ook over morgen ja ja, hij heeft het even verkeerd gehoord. Rockjesdag is morgen. Er werd net even gebeld door iemand die een oplettende... Nee, nee, nee. Luisteraar, nee, nee. ik ga niet zeggen wie het is. Maar uh, ja, nou, nou, Rockjesdag, hof, wij gaan straks hof, ook nog ja. mededelingen doen, luisteraars. Rockjesdag is morgen, heeft even niks met dit te maken. Dat is even een foutje van mij. Nee, nee, we hebben het over hooghakken gehad. Ja. Ja. Um, hooghakken met rokjes natuurlijk in de race. Ja, dat zou wel heel mooi ja. zijn. Ja. Ja. Je komt er weer uit. Ja. Maar goed, ga verder. Ja, die, ja, die dikke bandrace, dat is dan, uh, daar, daar gaan we hopen we zoveel mogelijk uh, jeugd voor te uh, uh, uh, krijgen.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 En dan hebben ze een fiets gewonnen. Okay. En die is te, door hun te beschikking gesteld. Dat is eigenlijk al heel leuk. En ik heb een vraagje. Al, die, al die, um, um, die wielrenners die komen dus voor de proloog. Dat zijn er een heleboel. Maar die, er gaat een nachtje overheen. Waar zijn ze dan? Hier en in Halen en zo met in de omstreken. Oké, okay, allemaal ja. in hotels. Een en in hotel. de auto er zijn er heel veel die daar verblijven. En die grote bussen. Ze gaan ook een aantal in Noordwijk uh, te overnachten. Ja, dus doen we gaan, gaan we door dan, door dan kunnen ze daar twee nachten blijven. Ja. Oké. Okay. Het is een sprongetje van niks natuurlijk om even van Noordwijk hier naartoe te komen. Ook... Ja, 180 kilometer. hè? Nee, ja. nee, om te starten. Oh. Nee. Gaat je de ook weer terugrijden? Ja, ja. ja. Dus zijn... ja, dat zijn, uh... ja, dat zijn alle, alle activiteiten die we hebben geprobeerd te organiseren rond die Olympus. Om er echt wel iets leuks van te maken. Dat klinkt leuk hoor. Zijn er nog veel vrijwilligers nodig? Ja, daar, daar, ga ik nog, daar kan ik er nu vast een oproep voor doen en eh, ik ga daar nog wel wat mails voor rondsturen. Eh, maar inderdaad, we hebben een stuk of twintig vrijwilligers nodig om, om die zondag en die maandag eh, ons te helpen bij wat activiteiten eh, rondom dat. Eh. En deze ik was over een. deze, de, de, de, de... deze dag ook. Ja, dinsdag is iets anders. Dat, is, dat zijn de verkeersregelaars. Ja. Maar dat is een apart, apart punt. <lacht> maar de. de uh... Het spinning evenement en de cross, daar zijn al vrijwilligers voor. Dat is allemaal al redelijk, redelijk geregeld. Maar bij het uh, dikke bandenrace daar hebben we nog wel wat mensen voor nodig. Hmm. En waar kunnen ze zich aanmelden? Bij Leo Miesbreek. Bij Leo Ergens in het dorp komen ze wel tegen. We hebben nog een... Uh... Ben wel te vinden. Zal ik je telefoonnummer anders even noemen? Dat mag. Ja? 06-533-978-72. Ja, 06 533 978, 72. 06 533 978.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 en op, gewoon op de website van Zandvoort, daar uh, wordt ook de nodige informatie gegeven. Oké. Okay. Nou, jongens. En, en, en zijn er vragen, ook, ook over de tour zelf, wat er ook gaat naar de website, er staan een aantal vragen opgesteld die ook beantwoord zijn. Okay. En stel ze, want dan kunnen we zo snel mogelijk... Uh, Reageren. En mist eromheen... Uh, ja weer Nog even samenvattend, maandag 14 mei proloog en dan wordt er dus een rondje door, de, door het dorp uh, ja. gehouden en het gaat heel erg hard volgens Klaas, dus erg leuk om, uh, om naar te kijken. En dinsdag 15 mei is hoe laat de start? Om uh, half twaalf is start. Half twaalf, de start. Dan gaan ze starten voor, voor het Holland Casino starten ze, dan gaan ze richting de zuid helemaal, dan komen ze over de Brede-Rode terug. Marestraat dan gaan ze over de hoge weg, door het dorp heen, uh, Rode -Hee naar beneden, door het dorp heen, het soort ja het gaat met een langzame snelheid van 20 25 kilometer ja, dat is altijd uh, richting dat even, de branding ja. richting de camping de branding en daar uh, worden ze losgelaten en dan uh, dan is het dan is het gaan ja. even kijken gaan ze nou over de zandweg slaan of over de zeeweg nee over de zeeweg over de zeeweg ja. gaan Laat ze de camping dan, de branding uh, daar, uh, ja. daar ze gaan helemaal van Noordwijk af van ja. daar die honderd uh, ja ze gaan inderdaad de zeeweg helemaal af en dan door Bloemendaal heen een stukje Heemstede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 Ja. Leuk. Nee, en voor was... de meer leken wou ik wel even zeggen dat de proloog is een tijdrit. Hè? Dus er komen maar één voor één komende renners dan voorbij. Als oh, ze denken al van wat uh, wij wat spannend. Dat er een hele, spannende... groep, ja. dat een hele groepen voorbij komen, maar nee. het is een tijdrit. Dus ja, ja, ze starten die, om die de minuut. Is, uh... Die tijdrit begint om vier uur middags. En die eindigt ongeveer om kwart voor zeven. Okay, ja. En dan om de minuut gaat er een rennen voor start. Ah, dat is ook ontzettend leuk om te zien. Hoor. En vanaf twee uur zijn ze het het oefen, op het parcours het oefenen. Ja. Oké, okay, leuk. Dus, uh... Nou heren, ontzettend bedankt voor uh, deze toevoeging. Leuk dat ja, jullie weer veel activiteiten willen ontplooien daar rond. Uh, dat is leuk voor de bonus, maar zeker ook voor de mensen die dan naar Zandvoort kunnen en ja. willen komen. Dus uh, oh, nou, heel veel succes. Welkom. Ik wens jullie weer heel veel succes mee. Ja, bedankt voor nou, Dat gaat tijd. wel lukken. We doen ja, ons Graag ja. ja. gedaan. Goed, dank jullie wel. Doei, doei. Goed, uh, we gaan naar muziek. Gloria. En zijn het volgende onderwerp. Oké. Okay. Dat is uh, Rosita de Vries met het Parkinson Café over salsa lessen aan mensen van Parkinson. Ja. En dan gaan we nu naar muziek. Gloria Estefan met Conga.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 er lessen voor Parkinson-patiënten wordt gegeven in Heemstede. En het Parkinson-café is natuurlijk in Haarlem. Oké, okay. maar het wordt wel georganiseerd vanuit het Parkinson. Nee, ook, ook niet. niet. Nee, vanuit de fysiotherapie in Heemstede aan de Jan van Gooierstraat. Oh, dus jij bent gewoon van het Parkinson-café, Café. maar ja. jij komt maar ook vertellen over Ja, een beetje promoten. Ja. Ja. En hoe... Uh...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 En ja. dat is niet prettig, want al die ogen op kwarta gericht, dat werkt gewoon niet. Nee, jullie hebben natuurlijk ook heel veel patiënten die... Kijk, ik heb Parkinson, kan je natuurlijk ook in verschillende gradaties zijn. Ja, de een klopt. heeft het gewoon veel erger dan de ander. Ja, het is natuurlijk wel nodig dat je kunt blijven staan en een paar stapjes kunt doen. Ja. Dat moet wel. Maar uh, qua... je hebt natuurlijk wel een dag, zoals we dat noemen, een bed. Bad day. Een bad day. En, uh, maar dat maakt...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 Je hebt toch weer dat je bepaalde mensen ontmoet. Je hebt leuke gesprekken. Ja, sowieso. En ik probeer meestal een beetje op tijd te komen. dan drinken we even koffie van tevoren. En na dat uur ben je wel bek af als Parkinson-patiënt. En dan drinken we ook koffie als er tijd voor is. Dus het is gewoon leuk. Heel leuk. En je zegt, jullie hebben nu al tien lessen gehad. Ja. Heb je al veel, doen er veel mensen mee? Nee. Daarom zit ik hier. Ach.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 uur fysiotherapie. Is, is dat, uh, dat ook de link? Uh, ja. Dat is de link. En als je het onder de noemer fysiotherapie doet, dan vergoedt de verzekering dat, omdat je chronisch ziek bent. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een heel voordeel. Ja. Is er ook gewoon een uh, docent die dat uh, geeft? Ja. Zij ja, is... heet Iris. En zij heeft vaker uh, zal ze lessen gegeven? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet weinig van Maar ze doet er erg leuk. Mm -hmm. en vooral ook de warming-up. Handen omhoog. En uh, stappen naar opzij. Stappen naar voren. Het is echt goed nadenken. Nou ja, ze, werkt, ze werkt waarschijnlijk ook bij fysiotherapie. Ja, ja. ja, zij is daar, uh, ik geloof, fulltime. Wat zijn de kosten als je mee wil doen? Niks, dat is nou het leuke. Omdat het verzekerd... Uh, ja, de verzekering ja. Uh, betaalt het en je moet wel een, code, uh, een soort codenummer aanvragen bij je huisarts. Maar als je chronisch ziek bent krijg je dan, dat uh, standaard. Ja, dan is dat ook wel uh, bekend. Ja. En waar kun je opgeven? Bij de fysiotherapie gewoon aan de Jan van Gooyestraat in Heemstede. Hoe heet die fysiotherapie? Ja, jammer hè, maar dat, <laughs> dat ik Ik weet het ook niet, nee. Maar er is er maar één in het winkelcentrum, dus het kan niet missen. Ja, ja, dus fysiotherapie, Jan van Gooyestraat in Heemstede, ja. nou dan, uh, kan, uh, dan kan hij missen. En dan zeker. Is het nee. maandag, is het overdag of Ja, s maandag van drie tot vier middags.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 Ja, ik kan me het goed voorstellen. En hoe is de verhouding uh, tussen mannen en vrouwen? Precies evenveel. Ja, mooi. <laughs> nu wel. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Want uh, Iris die, uh, danst zowel, die is dus vrouw, maar ze danst ook als man. Okay. Dus er zijn is, wel wat mogelijkheden is, is dan. Waar. Nou joh, heel erg uh, succes. Heel veel Dankjewel. plezier. En Dank ik hoop dat er uh, nog veel Parkinson-patiënten ja, zich opgeven voor, ja. uh, voor dit uh, gebeuren. Goed zo, leuk. Ja. Okay. Leuk je weer okay. gezien te hebben, Rosita. Ja, oké. Okay. Nou, na de muziek gaan ...gaan we naar Hiske Brouwer van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Dus we gaan van Heemstenen naar Driehuis. Maar we gaan eerst even dansen aan zee met Bluff. Hey. Geef me dat ik hard op... Mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Met mijn jas, met armen wijd en leeg, en een hart dat scheven zweeg dat steeds meer verlangde naar de warmte van die warm. Laten we dansen. Tranen. twee voor de mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Zegt er niets van? terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou Heerlijk om Bluff te horen. Um, ja, We hebben nu uh, de volwassenen van de toneelvereniging Wim Hildering. Want vorige week hadden we de kids. De jeugd. De jeugd. Ja, ik mag geen kids noemen. De jonge jeugd, volwassenen. De, de jonge volwassenen. Ja, ja, ja, ja. Die uh, een, uh, een moordspel, uh, ook een klucht gaan... Uh,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 En still going strong. Yeah. Dus uh, en we gaan weer een mooi stuk spelen. Ja. Yeah.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 En die zijn op een gebieden vaart naar Bonaire nee, nee. geweest. Ja. <laughs> geweest. Geweest? Geweest, oh, ja, ja. Ze zijn ontmoet. weer terug, ze, ze zijn, zijn weer gedaan. terug. Ja, ze hebben het oh, echt okay. gedaan. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En de subtitel is Klooster bedreigd door de maffia. Ja, er komt op een gegeven moment een man in het klooster die uh, zegt autopecht te ze hebben. Ze zitten samen in één Nou, hij is... Hij is um, uh, Pastoor van de parochie en het klooster valt in dat parochiegebied. Dat gebied. zijn de dames. Dat zijn de dames en ja. die zijn die, uh, echt een klooster met een tuin en alles erop en eraan. En, uh, maar moederovers die er ligt op sterven en uh, ja, de pastoor moet daar natuurlijk komen. En er is één van de nonnen die denkt van nou, ik wil wel moeder te worden. En die gaat het pas op verwennen met lekker eten en wijntjes en dat soort dingen Want meer. Want de pastoor bepaalt dat? Nou, die, die kan daar wel een, een invloed op uitoefenen. Ja, in uh -huh. dit stuk dan. Hè. Ik heb geen idee hoe het in het echt is. Ik heb geen idee hoe het in het echt is hoor, laat ik dat ja. vooropstellen. Is er geen studie voor? Nee, ik heb er ook geen ervaring mee. Dus wat dat betreft. Uh, nee, maar het is, er gaat uiteraard zoals in een klucht hoort van alles mis. En misverstanden, en uh, geheime gangen, en deuren en kasten waar dingen in gebeuren. Dus, uh. Er is het bekende onder het bed, over het bed, achter het bed. En uh, deur in, deur uit stuk. Okay. Maar wel heel erg leuk. Ik, ik begrijp dat het bed een beetje centraal staat. Bed staat centrale, ja, het bed staat redelijk centraal in het stuk. Straks pontificaal op het toneel. Ik durf bijna niet ja. te roken. Bij een maar pastoor dan en dan? bij een non. <laughs> ja, nou de ja, moeder, moeder ze over ze ligt daarin. Wel. Want die ligt opgebaard. Uh, oh, bijna oh, opgebaard. Oh, die, uh. ligt, die ligt dood te gaan. Want ze ligt dood te gaan. In... In de hal van het klooster, want daar heeft ze veel van haar werkzame leven in, uh, in doorgebracht. En dan wil ze ook graag sterven. Hey, en, ah. en, en, en... en ze ligt er ook echt in, helemaal compleet, helemaal wit. En... Ha Haalt ze het einde van de toneel? Uh... Zeggen we niet. Oh, okay. nee. Zeggen we nee, dan, we dan is de cool koel weg. Nee, hè? we zeggen niks. En hoeveel, hoeveel mensen spelen in dit stuk mee? Uh, acht van ze. Twee, vier, zes, acht, ja. ja. Acht, drie, drie, nonnen. drie nonnen. Een pastoor, een, uh, een, uh, een Italiaan die, die een mafioso is of wat anders is, dat weten we niet. En de zuster van moeder over, die denkt van hé, hey, er nog wel wat geld te halen, want in je niks uit, dus er moet ergens spaargeld zijn. En dan is ze naar op zoek met de dochter, dus allerlei verwikkelingen weer. Leuk. En hoe lang gaat het stuk ongeveer duren? Uh, nou, we hebben het gisteravond doorgespeeld, uh, ruim twee uur. Is Zo. het is het, speel netto. Ja, het is echt netto. Netto, ja, ja, ja, ja. Ja, wow. ja. ja, kwart over acht beginnen en dan is het half tien pauze ongeveer. Nou, ja, dan van 10 tot, tot kwart voor elf ongeveer nog. Ja, en daar zijn we hebben net gehad, maar dat is heel heel erg leuk. Ja. Grote uh, heel veel mensen achter de coalitie die ook meewerken natuurlijk. Mensen die schilderen, mensen die uh, requisiten verzorgen, uh, grim, uh, soefleuzen, kapwerk. Uh, dat soort dingen allemaal meer. Dat Klinkt ja, heel dat professioneel, hè? He?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 En het vindt plaats in de krocht. In de krocht, theater de krocht, hè, ja. Meer hebben we niet in Zandvoort, nou, helaas. Je kunt toch nog aardig uh, veel ruimtes uh, bedenken hoor, waar je er ook nog dit soort dingen kan doen. Jawel, maar er uh, is 200 man in een zaal met ja. podium, licht, geluid. En we willen het ook echt in Zandvoort doen, hè, want je ja. kunt ook wel uitwijken nee, naar uh, Heemstede. Hebben ja, we, we nog een sporthal? Ja. Maar dan moet weer de hele, ja, maar dan moeten we weer de vloer we in. Al. En dan heb je weer geen kopje. Dat is allemaal. sowieso het leukste. In het ja, hoor, is wel gezellig hoor. Prima. Ja, heel veel succes. Dank Volgende je Volgende week, vrijdag, zaterdag op kwart ja. over acht. Kaarten bij Bruno Balken en een 750. Een bedevaart naar Bonaire. Precies. En vanavond de jeugd. Niet En vergeten, vanavond hè? de jeugd. Voor ja. de bak voor je. En dat zo. ging over Jack the Ripper. Hè? Jack the Ripper. Dat ja, ja, ja dat heel mooi. Een heel, leuk. heel goed. Ja. Oké, okay, dank je wel. Hey, dank je wel voor de tijd. We gaan uh, volgende uur uh, hebben we hier Hiska Brouwer van het Pieter Vermeulen Museum. En dat is in het driehuis. En we gaan nu even naar de muziek De Roos met, van Betty Mittler. It's only she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 zeg maar echt museum ja. en het Jutters Museum niet te nadelen hoor, maar en wij gaan het toch weer over een ander museum hebben, namelijk jullie zitten in driehuis. Ja, dus uh, tegen mij aan.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 We staan ja. bijvoorbeeld ook straks uit het Kinderfestival aan zee, wat in Veld van wordt gehouden. staan wij ook met onze strandkar. en nou dan begeleiden we het zelf. En dan kunnen kinderen die daar aanwezig zijn, kunnen mm -hmm. ja, spelletjes doen bij ons. Ja. Wat is nou het meest aantrekkelijke van het Pieter van Meulen Museum? En misschien een andere vraag, waarom zou ik als antwoord naar het Pieter...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 Oké, okay. Nou, dus, uh, daarom dat wilde ik het niet graag, graag nog even weten. <laughs> nee, dat hoeft het niet voor te laten. Oké, okay. nou heel erg bedankt. Heel veel succes. Dank en uh, Ik ben benieuwd hoeveel standvoorters na deze uitzending naar jullie toe komen. Ja, ik hoop ja, Lekker op de fiets als het mooi weer is met je kindjes en dan uh, naar jullie museum. Oké. Okay. Ja, Goede ja. Goeie tips, standvoorters. We gaan straks nog even naar de agenda en we ja. gaan nu naar de muziek. We gaan naar de muziek met uh, Queen, I Want To Break Free. Nou, dat is wel heel toepasselijk.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 het is even tijd voor uh, iets anders, dus. Uh... Wat ga je zo doen? Um, nou, ik heb wat, wat opties. Dus dat, uh, ik wil wat meer vrijwilligerswerk gaan doen om mensen te helpen. Hmm. Dus persoonlijk. Dus in, in verzorgingstehuizen. Of mensen die heel erg eenzaam zijn. En, uh, dat ja, het safati-huis. Safati-huis, ja. Daar, hart, je over. Safati ja, daar hebben we allemaal, ja, allemaal los. Uh, ja, vergat ik vandaag de cd in, in het hoesje te doen. Maar ja. uh, daar hebben ze veel losse evenementen waar je mensen bij kan helpen. En dat vind ik gewoon... Uh, ja, dat, dat geeft mij gewoon een heel lekker gevoel. Nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor de leuke tijd die we...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 Op het Grashuisplein, sorry. De hoek, de ja, ja, past dit, is, jaar. dit is Pieter Joustra. Hallo Pieter. Uit, vanuit de studio, hallo lieve mensen. En Bertie, allereerst bedankt voor al je werk uh, dat je gedaan hebt voor Goedemorgen Zondvoet. Graag gedaan. Lieve luisteraars, uh, we, vanuit de studio, we zitten klaar uh, voor het volgende uur. Wouter Keur is uit Den Bosch helemaal hier naartoe gekomen. Want we gaan praten over de wederopbouw, de jaren meteen na de Tweede Wereldoorlog. Wat is er allemaal in Zondvoort gebeurd en wie weet dat nu.